Goedemorgen. ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zuiden van het land heeft op verschillende plekken te maken gehad... met wateroverlast door de regen van gisteravond en vannacht. In Veldhoven, bij Eindhoven, liep een verdieping van een verzorgingshuis onder. De brandweer heeft het water weggepompt. De bewoners hoefden niet geëvacueerd te worden. Op verschillende plaatsen in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland liepen straten onder. Gisteravond was er ook wateroverlast op het terrein van een festival in het Brabantse Eersel. Ja, en de buien van gisteravond lijken heftig gezien de overlast... maar waren niks in vergelijking met zomerstorm Poli... die vorig jaar rond deze tijd over het land raasde. Nog steeds is de schade daarvan zichtbaar, zoals in Beverwijk. Je kan het hier al zien. Je ziet de gaten zo gaan. En hier is wel, wel echt wat gebeurd. Ja, Ik ja. denk dat er hier bij elkaar een boom of 52 omgegaan zijn... over de hele Vuurlin. Op verschillende plekken is het afgelopen jaar puin geruimd. Pas nu is er ruimte om bomen opnieuw te planten, zegt deze boombeheerder. Er zijn er iets van 1100 omgegaan totaal, ook in bos- en bosparken. En er zijn er nu 706 die we gaan terugplanten. En wat voor soort bomen worden het? Nou, Lindes, eiken, beuken, alle bomen die hier voorkomen, die gaan we door, door elkaar heen planten om zoveel mogelijk divers, ...divers uh, en plaagdruk te verminderen. Het kan nog jaren duren voordat de ravage van poling niet meer zichtbaar is, verwacht Staatsbosbeheer. In Amersfoort zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Daarbij is volgens de politie ook gestoken. De vechtpartij was in een wijk in het oosten van de stad. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft vier mensen opgepakt. En Max Verstappen begint de Grand Prix van Hongarije vandaag vanaf de derde plek en daar is hij best teleurgesteld over. It's just a bit of a shame, a little bit frustrated of course after. Ja, yeah, alle updates op de auto ook moment. Yeah, we still need to try and it Hij had op meer gehoopt, vooral na alle verbeteringen aan zijn wagen. De Grand Prix start vanmiddag om drie uur. Krijg je nog het weer? Vanuit het zuiden trekken er buien over het land. Later wordt het overal droger en breekt de zon door. Wordt zo'n 20 graden langs de kust en zo'n 25 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 En welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Op deze inmiddels, als ik zo naar buiten kijk, zomerzondagochtend... waar de regen hier in Zandvoort bijna is opgehouden. En we hopen dat dadelijk de zon doorkomt... om nog van een zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort te kunnen genieten. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag samensteller en presentator van dit programma. Uh, zoals u in het eerste uur hoorde... is de artiest van de dag Chad Baker... de trompetist en zanger. En ook het tweede uur begon ik met uh, een nummer van hem... gecold, Festive Minor... Uh, sorry, Isn't It Romantic. Het kwam van de cd Hot and Cool. En Chad werd begeleid door Jacques Pelser op fluit... René Utrejet op piano... Luigi Trussardi op bas en Franco Manzeggi op drums. U hoort de Italiaanse namen en de Franse namen voor de pianist. Chet heeft natuurlijk veel in Europa gewerkt en sprak naast Engels, omdat hij veel in Italië heeft verbleven, ook vloeiend Italiaans. Over Italië gesproken, de artiest die nu voor staat, is Francesca Tandoi ook een graag geziene gast hier in uh, de krocht bij Jazz in Zandvoort. Uh, Francesca wordt begeleid door Frans van der Geest op bas en onze co-programmeur van Jazz in Zandvoort, Frits Landersberge. Het is van de CD For Elvira en het is het standaardnummer Love for Sale. En dat was Francesca Tandori Trio met Love for Sale. Uh, we gaan eens even luisteren naar. volgens mij toch wel een van de top pianisten uit de beboptijd, namelijk Horse Silver. Uh, ik heb een CD van hem getiteld Senior Blues. Uh, dat zijn opnamen gemaakt tussen 1955 en 1959. En Horse op piano. Uh, laat zich bijstaan hier door Kenny Dorham op trompet, Hank Mobley op tenor, natuurlijk ook een gewaardeerd onderdeel van de Jazz Messengers, Doug Watkins op bas en Art Blakey, Mr. Jazz Messenger himself op drums. Een opname in de studio's van Rudy van Gelder in Hackensack, New Jersey, gemaakt op 10 november 1956. Luistert u naar. The Preacher. Ja, Horace Silver, The Preacher. Dan uh, gaan we weer door met uh, Chad Baker. Deze keer zowel vokaal als met trompet. En hij wordt begeleid door zo'n vaste sideman Russ Freeman, piano, Carson Smith, bas en Bob Nieuw op drums. I get along without you very well. I get along without you very well, of course I do, except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course, I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course, I have. Except to hear your name Or someone's laugh that is the same But I've forgotten you just like I should Is het nu tijd voor Johann Sebastian Bach. Nou ja, de wijze waarop uh, Jacques Lussier uh, Bach behandelt. En nu schiet ineens mijn scherm helemaal op tilt. Dus even kijken... Ik heb me hier in ieder geval nog wel staan. Goed, uh, Jacques Loussier had ik het over. Uh, hij is natuurlijk bekend vanwege zijn bewerkingen, jazzbewerkingen van Bach. En Loussier wordt begeleid door Pierre Michelot, Bas en Christian Garot op percussie. Uh, Luister dat u naar zijn jazzinterpretatie van de Orgeltoccata nummer 4 in C-doer, Bachwerker Verzaignis 564. 64 en wel de fuga Jacques Lussier met Johan-Sebastiaan Bach's <coughs> orgeltoccata nummer 4. Dan heb ik klaarstaan een uh, opname van The Jazz Crusaders. The Jazz Crusaders bestaan uit Wayne Henderson, trombone... Wilton Felder, tenor sax, Joe Semple, piano... Jimmy Bond op bas en Stix Hooper op drums... <coughs> Ik heb een cd van ze gecult Freedom Sound en daarvan draai ik het nummer That's It. Ja, dat waren de jazz crusaders. En dan komen we weer terug bij de artiest van de dag, Chad Baker. Chad was in de 80e jaren regelmatig in Holland... totdat hij in 88 met die noodlottig geval... uit zijn hotelraam kukelde in Amsterdam. Maar op 25 mei uh, bevond hij zich in Studio 44 in Monster. Hier bij ons in uh, het Westland. Uh, hij werd op die dag begeleid door een aantal Franse sidemen... Michel Geraillet op piano, Ricardo Delfra op bas en Philippe Catherine, de Belgische gitarist. Uh, de LCD werd getiteld Mr. B. Wie zou daarmee bedoeld worden? En we luisteren naar het titelnummer met hetzelfde titel, namelijk Mr. B. En dat waren de wegsterven van de klanken van de trompet van Chet Baker. De laatste tijd uh, is het uh, Hammond-orgel weer helemaal uh, in. Uh, niet in het minst door de tv-optredens, denk ik, van uh, Sven Hammond. Maar de jazz kent natuurlijk al veel langer uh, fantastische jazzorganisten, organisten uh, Rhoda Scott bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook Jimmy Smith. En van deze laatste heb ik nu een... Uh, nummer voorstaan. We horen daar Jimmy op Hammondorgel, Claudio Spiewak op gitaar, Edwin Bonilla op Bas en Abner Torres op drums. Het uh, is van de CD The Cat Swings Again en het heeft de veelbelovende titel Funk in the Keys. Dat was Jimmy Smith. En zo te horen was het publiek net zo enthousiast als ik ben. Dan uh, gaan we nu naar het Ray Brown trio. We kennen Ray Brown natuurlijk als de uh, longtime begeleider van Oscar Peterson... maar hij heeft ook een hele set uh, eigen uh, cd's uitgebracht... Uh, waarin uh, hij een aantal mensen om zich heen verzamelt... En hier is het Ray Brown-trio aangevuld met twee gastsolisten. Ray Brown uiteraard op bas. Uh, in deze bezetting vaak met Gene Harris aan de piano, ook deze keer weer. Garrick King op drums. En dan als twee gastsolisten Red Holloway op de sax En Emily Rammler op gitaar. Het is voor een Concord-opname uit 1985 getiteld Solar Energy... En het heeft uh, een nogal uh, mysterieuze titel, Mistreated but Undefeated Blues. De Ray-Brown-trio met Garrick King, and, uh, met uh, Red Holloway en Emily Rambler. van het Ray Brown Trio... met daarbij Red Holloway en Emily Ramler. Uh, weer Chad Baker. Deze keer de muziek die gebruikt is ook... op de soundtrack van de Franse cultfilm Les Tricheurs... uit 1958. Een film van, Michel, van Marcel Carné. Uh, in Nederland werd die uitgebracht... onder de titel Zondaars in Spijkerbroek. Het was een groot succes, deze film. Met... Uh, artiesten, uh, filmsterren... zoals Pascal Petit... Jacques Charrier... en uh, het was ook een film waar een van de eerste filmrollen... werd gespeeld door Jean-Paul Belmondo. Uh, op YouTube kan je de film nog steeds vinden... als je Frans spreekt, want er zit geen ondertiteling bij. Uh, ook een track van het Chad Baker sextet... werd voor de soundtrack gebruikt. Chad Baker op trompet... met Bob Roekmeyer op trombone... Bud Schenk op bariton... Russ Freeman piano, Carson Smith boss en Shelly Mann op drums. Tommy Hawk. En dat waren de klanken van Chad Baker van de soundtrack van Le Tricheur. Dan uh, staat nu klaar uh, even iets heel anders weer. Namelijk uh, de zoetgevoelige stem van Tony Bennett. Tony wordt begeleid door zijn vaste pianist Rolf Sharon uh, op bas Paul Langosch en Joe La Barbara, uh, Barbera op drums. Uh, het komt van de CD Perfectly Frank. Een ode aan bekende Frank Sinatra songs. En uh, het nummer is uh, Angel Eyes. En let u vooral op de hoofdrol voor bassist Paul Langos. Try to think that love's not around.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 is spent with angel eyes tonight so drink up all you people order anything you see have fun you happy people the drink and the laughs on me pardon me but I gotta run the facts uncommonly clear gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here take it To find who's now number one and why my angel eyes ain't here. And why my angel eyes ain't here. And why my angel ain't here. Excuse me while I disarm. De overbekende stem van Tony Bennett met de Classic Angel Eyes. Uh, een graag geziene gast in uh, Theater de Krocht bij Jess in Zandvoort is uh, Tom Beek. En uh, toen ik daar uh, was heb ik uh, ook een cd aangeschaft uh, van hem... waar die wordt begeleid door Cor Bakker en Mike Baudet. Tweemaal uh, de Vleugel dus. En Tom natuurlijk zelf op Altsaks... Uh, dit is zijn interpretatie van het bekende Brubeck-nummer, Blue Rondo à la Turk, Tom Beek. I'm <music> sorry. Dat was het geluid van Tom Beek met Mike Baudet en Cor Bakker. Ja, het laatste nummer alweer. En uiteraard wordt dat weer Chet Baker. In 1955 heeft hij een serie concerten in Nederland gegeven: in de Oude Koerzaal in Scheveningen en in het concertgebouw. Ik koos als laatste nummer een opname uit het Koerhaus in Scheveningen, opgenomen op 18 september. De. CD die heruitgebracht is, is getiteld The Complete 1955 Holland Concerts. En Chet hoor je hier. En naast hem Dick Twarsig Piano, Jimmy Montbas, Peter Litmet op drums. Volgende week collega Auko en de week daarop Formule 1. Luistert u als laatste nummer naar Chet Baker Imagination. En tot de volgende keer. Dank u. Now a very pretty ballad from an early Pacific Jazz album of mine. Quartet album featuring Russ Freeman. It's called Imagination. Um.